De van Imper blijft nog een tijdje bij ons. Breng hem naar de Amigo. In orde. Uh, kom, kom maar mee, dan kom. Kom. Ja, dat is Dank ja, u uh, Veel wijzer zijn we niet geworden, Pieter. En als hij alles blijft ontkennen, zullen we hem moeten laten gaan. Ja. Als hij blijft ontkennen. Maar stel dat we bewijzen vinden tegen hem. Zo ineens, uit het niets. Uit zijn kabinet? Ik vraag de toelating om daar vandaag nog een huiszoeking te doen. Hier, hier ze. Wat is dat? Dat is een lijstje met telefoonnummers, allemaal vrouwen. En in de marge de woorden komen in aanmerking. Ja, waarvoor is niet moeilijk te raden. Uh -huh. Wat doen we daarmee, Pieter? Meepakken. Ja, alles. We zullen het grondig moeten uitspitten. Ja, ja, want tot nu toe is er weinig bij... ...waarmee we onze dokter het vuur aan de schenen kunnen maken. Weet Deze is misschien hier iets, hè. Wat is dat? Een box met kassetten. Muziek voor de versiertoer. tour. nee, gesprekken. dat staat er toch op, En allemaal met dezelfde, zie maar. T.L. T.L.? Ja. Tom Levis? Goh, stel u voor. Check er eens eentje, hier, in de recorder. Ja, ja. Dan weten we het zo, hè. Het werk van de vuurdrager op aarde moet voortzetten. Hoe weet je dat? Dat is van inbrengst. Dus. Hoe weet je dat, Tom? Van de meester. Hij heeft mij bewijzen geleverd. Wat voor bewijzen? Dat ik de rechtstreekse afstammeling ben van diegene die de kerk van Satan heeft gesticht. Alistair Crowley. Jij? Ja, dokter. Ik. Ik alleen. En de documenten liggen er niet om. Het... Zonder twijfel, Tom liefens en niemand anders is de erfgenaam van het grote geheim. Ja, spoel eens de even vijf. door. Dat soort ja, onzin heb ik al genoeg gehoord. Het een ja, goed, goed, goed. goed. Oké, okay, beluister. Opgedragen? Ja. De breuk met mijn ouders moet totaal zijn, zei de meester. Je bedoelt Phoenix? Natuurlijk, Phoenix is de meester. En wie is Phoenix nog Tom? Zijn naam? Pieter. Pieter, hoor je dat? Ja, hij vraagt oh, naar links. Stil. zaten op de aarde te vestigen. Ik kan je alleen maar helpen, Tom, als je me zegt wie Phoenix is. Je zal hem niet kunnen stoppen. Niemand kan dat. Ook al weet je dat Phoenix niemand minder is dan... Nee, nee, nee, hij heeft het gezegd. Oh, De rest is gewist. Dus de aanslag voor Sint Jacobs was een moord op zijn ouders. Ja. En een van Impen die weet dat Tom zoiets van plan is en zwijgt en, en weet wie we zoeken. Ja, of zou zo iemand toch. Um, ja. Hij zal zich wel weer verschuilen achter zijn beroepsgeheim, zeker? Ja, in zoiets toch niet, Karin? Ja, maar hij heeft al sinds geprobeerd om Tom om te praten. hè, Pieter, het bandje bewijst. Het. Ja, ja, en bewijst nog iets anders ook. Ja, dat hij zeker Phoenix niet is. Beekman zal lachen. Ja, Beekman niet alleen. We gaan ze allemaal op onze nek krijgen, Guido. Diegenen die zullen beweren dat we weer te rap van stapel zijn gelopen met de arrestatie van Van Imper, maar we gaan door. Verdomme ja. We weten nu wie de moordenaar is. Hij zal ons niet ontsnappen. Ik ben een kijk de huishoudster van notaris Lieves. Ah ja. Of van, van wel meneer de notaris en mevrouw. Mm Het -hmm. is toch afschuwelijk, hè meneer, wat er met die mensen is gebeurd. Zo aan uw eind komen, dat hebben ze niet verdenkt. Daar waren het veel te brave mensen voor. En daarmee zit ik hier alleen in dat veel te grote was. Hoe? En, en Tom? Tom? Ja. Die en die komt. Zoals nu weer, hè. Na de begrafenis is hij het afgetrapt en ik heb hem sindsdien niet meer gezien. Hmm. En dat is nu toch al zeker een week. Ja, wat doet hij dan de hele dag? Zegt gij het eens? Ik weet het niet. Het moet iets artistiek zijn of zo. Want die rare typen die hier soms over de vloer komen... Nou, u, uh, u kent toevallig geen namen. Van die gasten? Ja. Er was bijvoorbeeld geen uh, vindevogel bij, de keizer, Van Impen. Impe. Nee. ik zou het begot niet weten, meneer. Nee. Trouwens, ze zien mij niet staan, ook niet. Die komen hier binnen en die hebben precies allemaal een slag van de molen gehad. Van die ogen die naar alle kanten draaien. Zijn dat jonge mensen of ouderen? Van alles wat. Maar voor een deftige mens als ik, niks om mee buiten te komen. Als je verstaat wat ik wil zeggen. Een duvel en een prier voor de heren? Alsjeblieft. Dank u wel. Uh, op ons, hè, Guido? Ja, want we zullen het nodig hebben. Ja. Oké. Okay. Hoe ver staan we nu? Mm -hmm. Tom Lieves heeft minstens acht doden op zijn geweten. Plus de aanslag op jou. Huh? Want dat hij dat ook was, dat lijkt nu wel zeker. Blijven de moorden op Eva Lallo en Koen van Impe? En. ...de vragen rond de dood van Goedele Colijn en Joris Cardan. Ja, daarvan kennen we al een stuk van het antwoord, hè? Ja. Drugs, maar wie heeft zijn geleverd? Uh -huh. Vindervogel, die rijkelijk uit de voorraad van de vroegere Rijkswacht komt... Uh -huh. de... ...of de keizer, uh -huh. die al een hele tijd de indruk wekt... ...dat het allemaal boven zijn hoofd wordt bedisseld... ...en dat hij er niet veel kan aan doen. Ik heb ook nog aan professor Barabasmus gedacht... Uh -huh. Dat hij ons zo vlotjes vertelde met welk goedje Eva Lalo werd vergiftigd. En dat kan gewoon een truc geweest zijn om ons vertrouwen te winnen. En Pieter, je mag ook die hele klik rond het weeshuis niet vergeten. Net dat daar dingen gebeurd zijn die geen licht mogen zien, dat staat voor mij vast. Ah, ja. Bovendien, Peter. als we goed. Ja, een momentje door. Sorry. Uh, hallo? Ja? Ah ja, goed. Ja, in orde, ja. Huh? Ik heb het gezegd, hè? Mm -hmm. Dat niet lang zou duren of we moeten op het matje komen? Beekman? Hemzelf. Hm. We worden morgen bij hem verwacht, jij en ik, voor een babbel. Een ababbel, zeker. Daar zal ik wel op neerkomen, vrees ik. Commissaris, brigadier, uh, kom daarheen. Kom. Dank u. Dank u. Ja. Dank u wel. En uh, gaat u zitten? Dank u. Wat uh, mag ik jullie aanbieden? Uh, een glaasje wijn? Uh, ja, ja, ja. Ik heb hier nog een Chateau Raoul 1996 staan. Een bijzondere evenwichtige Bordeaux met heel veel finesse. Mm -hmm. Oké? Okay? Uh, ja, ja, natuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. So. <coughs> Neem me niet kwalijk dat ik het jullie vraag, maar uh, waarom allebei zo'n beteuterd gezicht? Wel, we hadden ons op een enigszins andere ontvangst voorbereid. Ja, schrik, uh, ja, dat ik jullie op de vingers zou tikken? Uh, nee, nee, nee. Ah. Eerder de huid schelden. <laughs> ja, die mogelijkheid heeft er inderdaad ingezeten, commissaris. ...toen ik hoorde dat jullie met het hele gedoe rond dokter Van Impen weer al te voortvarend waren geweest... ...was ik eerlijk gezegd om te ontploffen. Ja. Ja, maar nu dus duidelijk niet meer. <laughs> Allerminst prijadier. <laughs> Allerminst uh, gezondheid. De gezondheid. De gezondheid. De gezondheid ja. Dat we Van Impen niet langer kunnen verdenken... Venex te zijn betekent nog niet dat we ons tegenover hem uitgebreid gaan verontschuldigen. Mm -hmm. Is hij niet de zware crimineel die jullie in hem zagen, dan blijkt toch duidelijk uit de cassettes dat hij meer weet dan hij altijd heeft laten blijken. Dus daarvoor zal hij zeker op de rooster worden gelegd. Mm -hmm. Maar um, <kluziek> er is meer. Ja, u maakt ons nieuwsgierig. Ik heb gisteren bezoek gekregen van, van de Rauwra. Van der de vroegere districtscommandant van de Rijkswacht? En nu lid van de federale politie, precies. Mm -hmm. En die heeft me enkele bijzondere interessante dingen verteld. Nou ja, zoals... Het was hem ter oor gekomen dat jullie vermoedens hadden over de oorsprong van de drugs... die de laatste tijd in een rondbrugge worden gedeeld. Mm -hmm. ja, en hij was razend. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. schierig om te weten te komen... Wat er van waar was. En daarom had hij een van de mensen die ervoor instaan dat er in de in beslag genomen cocaïne wordt vernietigd. de opdracht gegeven een staal te nemen. En uh, wat bleek. Alles was al weg. Integendeel, alle pakketten lagen er nog. Alleen bevatten ze geen drugs meer, maar suiker. Alsjeblieft, de grote vervangdruk. Inderdaad, binnen de politie zelf wordt er met drugs geschommeld. Jullie hebben het dus van bij het begin bij het rechte eind gehad. Ja, blij dat te horen. Anneke, poeslief was hij. Hij zou ons bij manier van spreken doodgeknuffeld hebben. Hm. Beter zo. Jij hebt al genoeg om uw hoofd dat er geen problemen met de procureur zelf moeten bijkomen. Zeg, hm. maakt het? Voor een osseboeco, zoals jij die maakt, is dat een meer dan overbodige vraag, Hij Perfecto, senor. Oh, er is nog zo'n... Wacht, ik zal nog een beetje... Nee, nee, maar... je, blijf dus zitten, blijf je dus zitten. Huh? Ik neem het wel. Er moet niet te veel meer op je benen staan. Maar ik, ben, ik ben zwanger, Peter, niet ziek, hè? Nou, Voorzichtigheid is geboden. Ja, heel... Zeker op plaats. Ja. Heb je genoeg? Ja. Ja? Voor alle drie? Kom maar terug zitten, jij. Kom. Allez, kom. En vertel mij een keer wat je ge allemaal gedaan hebt met Beekman zijn kartbranche. Ah, zo onmiddellijk uitgespeeld natuurlijk. De eerste die we gearresteerd hebben was Vindevogel. Hoe reageerde hij? Hij zei geen woord. Ook niet nadat we nog een interessante ontdekking hadden gedaan in zijn bureau. Ah, wat? Een pistool van de partij van drie... die vorig jaar nog bij de Rijkswacht gestolen zijn. En waarvan Joris Cardon rook in had. Precies. Daarna hebben we Mus nog eens aan de tand gevoeld... Ja, ik wou eerst nog wat moeilijk doen. Zeggen dat hij met die drugsaffaire niks te maken had. Maar, maar... dan heb je hem even onder druk gezet. <laughs> Duimschroeven aan, pijnbank op en de belofte hem stilletjes te vieren delen. Heeft het geholpen? Vrij snel, moet ik zeggen. We weten nu al dat hij, vind de vogel nog niet zo lang geleden, een dubbele dosis tetramethylpyrosulfaat heeft gegeven. Ja, dat, is, dat is toch dat spul waar Eva Lalo mee vermoord werd? Juist, ja. Dus zal Vindevogel haar hebben. Ja, daar is heel veel kans voor. Okay. Nee. Volgens Mus heeft Vindevogel het gif gevraagd... als vergelijkingsmateriaal in een andere moordzaak. Als dat zo is, dan valt ons een man weinig te verwijten natuurlijk. Maar dan moeten we dus ja. nog afwachten. En next? Tom Lievers. Oh, heb je die ook al? Oh, was dat maar waar. Er is al wel op ruime schaal een opsporingsbericht verspreid... Oh, als je die te pakken zou kunnen krijgen... Ja, loriken, maar... het moet. Het moet, schat. De mensen vergeven het ons nooit als we die laten lopen. Ja, die aanslag voor Sint Jacobs, daar gaan ze natuurlijk nog jaren over spreken. Maar het is niet alleen dat. Als we Fenix willen vinden, dan zal het via Tom Lievers moeten gebeuren. Hij is de enige waarvan we weten dat hij de meester kan identificeren. Ah dat is toch nog heel wat werk voor de boeg. Ja, is weg, stil. Ik word nu al moe. Gelukkig dat er op de dienst een paar zijn die van aanpakken weten. Ja, nu we het daarover hebben. Hoe is het met Elke? Elke. Uh, de laatste keer dat ik haar gezien heb, waren ze terug over die Kreivits. Volgens haar zit hij er voor van alles tussen. Oh, waarom? Nou, ze denkt dat hij meer weet dan hij wil zeggen. Zou we nog eens langs gaan? Je hebt haar toch niet laten gaan? Nee, natuurlijk niet. Ja, maar ze is koppig, hè. houd ze maar in het oog. Oh. oh. Wat is het? Oh mijn buik. Hoe? Is het zover? niet misschien. Ja, maar, maar misschien, misschien, misschien, misschien... Ja, of nee, moet ik de dokter? Oh, oh, oh, niet zo rap, Peter, niet zo rap. Het kan, kan, kan misschien een eerste, ja, een teken zijn. Maar laat mij maar even. En ik, wat, wat moet ik dan doen? Drie dingen doen, Peter, drie dingen. Ja, ah, zeg het maar, zeg het maar. Kalm blijven, kalm blijven en kalm blijven. Oh, het is hij er al. Half negen had hij toch gezegd? Ja, ja, maar ik kan u toch zo niet achterlaten. Maar waarom niet? Allee, Peter, ik heb heel de nacht niks meer gevoeld. Het was... Het is, het is in orde, ja, echt dat waar? Dat zeg je maar om mij gerust te stellen. Ja, nee, dat zeg ik omdat het zo is, Peter. Een paar wegen gisteravond en daarna niks meer. Dat gebeurt meer, hoor. Allee, doe nu open. Of verzavel, denk nog dat we in bed liggen. Morgen, Peter. Tito. Ik dacht al... Ja, ja, laat maar. Het is begonnen. Wat is begonnen? Bij Anne Loren, de weeën... Uh, uh, laat u niks wijsmaken, Guido. Valsalarm, meer niet. Maar als ik hem niet doe, zou ik al meteen binnen moeten. Ja, maar Anneke, je verstaat toch dat ik zo niet kan vertrekken. Oh, piek, ik ga mijn gedachten niet bij mijn werk kunnen houden. Straks komen ze echt doorheen. Dan, dan zit hier alleen. Uh, uh, wat gaat je dan doen? Heel de tijd hier blijven rondhangen. Ja, als het moet, waarom niet? Het risico is veel te groot. Uh, weet je wat? Ik zal naar mijn moeder gaan. Wat? Ja, dan ben ik toch niet meer alleen. En dan kan zij u verwittigen als het zover is. Ja, dat moet ze het ook doen, hè? Alsof mijn moeder u niet in haar hart. Hé, hé, hé, mijn mond nu open, hè? Maar ja, uh, misschien wel het beste. Hè? Ja, natuurlijk. Het en het beste. ik ga u daar straks terug op, ja. hè? Uh, kunnen we nu nog even langs ons uh, schoormama rijden? Ja, ja, dat is geen probleem, hè, Pieter? De confrontatie tussen Van Imper en Vindenvogel is toch maar pas om tien uur. Ja, dus ja. ja dan... ik moet nog wel het een en het ander inpakken. Nou ah, ja, dat is goed. Uh, zal ik eventjes helpen? Ja. Eh, Wel hoe dan? Eh? Hoe... Door mij niet voor de voeten te lopen en hier beneden gelijk een braaf jongen te blijven wachten. <laughs> Oké, okay, ik ben zo klaar. <tied> Ah, oh, nee, commissaris. Moet je daar niet al te nerveus in maken. Zij, bij mijn vriendin, haar eerste was dat juist hetzelfde. Zat zij in één keer enorm veel zeer, hè. En haar Fernand, die bracht haar voelspierd naar het zei ja, ja. En zo vroeg ze, daar stand die uit de PD terug buiten. Ze waren drie weken te vroeg. Nou, elk geval is handig, zei Karin. Mijn moeder heeft altijd gezegd, Peter, van impen en vinden zijn er. Ja, breng ze binnen, Giddel. Ja. Uh, kunt kunt eens horen waar Elke zit. Wat dan zal ik doen? Zeg dat ik zeker al drie keer gebeld heb. Ah ja, oké. Okay. Dag commissaris. Doei. Ga zitten, alle twee. Commissaris, ik protesteer. Van Impe, dat is nu niet aan de orde. U houdt me zonder reden opgesloten... en ik krijg niet eens de kans om mijn advocaat te raadplegen. En ik word beschuldigd op basis van getuigenissen die kant nog wel raad. Nou, dat u allebei de vermoorde onschuld speelt, verwondert mij geen bal. U kent mekaar... Nee, ik heb die man nog nooit gezien. <laughs> Dacht ik het niet. Dokter Van Impe, Vindevogel van de federale politie. Collega Vindevogel, dokter Van Impe. Voilà, nu kunnen we beginnen. Wie neemt het woord? Van Impe? Ik heb alles gezegd wat ik weet. Ja, vooral wat je niet weet. Je zijt niet betrokken bij drugshandel. Je hebt geen idee wat er aan satanisme leeft in deze stad en over de aanslag voor Sint-Jacobs kunt je niet meer vertellen dan wat er in de media is verschenen. En je weet dus ook niet wie Venex is. Nee. En dat cassetje hier, dat zegt u natuurlijk ook niks. Ik heb geluk dat op mij wacht. Als ik, ik kan je alleen maar helpen Tom als je me zegt wie Venex is. Ik zal hem niet kunnen stoppen. Niemand kan dat. Ook al weet je dat Phoenix niemand minder is dan... Wel? Geef antwoord van Impe. Maar verdomme! Tom, heeft u hierop gezegd wie die Phoenix is? Guido, laat bruinogen maar opsluiten tot meneer hier zich de naam herinnert. Ik ja, de... ja, kun je niet menen, je gaat je boekje te buiten. Ja, als jij je kopen doet van Impe, dan zullen we klappen... En gij, Vindevogel, of zal ik u ineens maar meester noemen? Wat? Meester Venex. Wie is dat? Dat is een vraag waar wij ook al heel lang mee gezeten hebben... maar waarvan we het antwoord nu wel kennen. Je wilt zeggen dat ik? <laughs> Hoe heet die vent? Vindevogel. Maar door zijn intimie, of beter gezegd zijn volgelingen... zijn slaafse nalopers... laat hij zich graag op deze enigszins bijbelse manier aanspreken... Meester Venex, de grote voorganger in de kerk van Satan. De sluwe vos die vooral jonge mensen in zijn dodende macht houdt en zich op hun rug verrijkt. <lacht> ja, dat we dat niet eerder hebben ingezien, daar is misschien iets van. Ik ben het slachtoffer van een pervers complot van een... Ik weet niet wie of wat hierachter zit, maar dat ze mij wel willen, dat is wel duidelijk, ja. Ten koste van wat dan ook en zonder bewijs. Zonder bewijs? Noem mij er de gestolen revolver. Die kan iedereen dat er hebben verstopt. Het tetramethylpyrosulfaat dat ge absoluut wel hebben. Mus vliegt dat hij zwart ziet. Ken dat spul niet eens. Waarvoor zou ik het trouwens nodig hebben? De in genomen drugs die terug in circulatie zijn gekomen. Wie is altijd de leider van de narcotica-cel geweest? Ik? Nee, de keizer. Waarom verdenken jullie hem niet? Hebben we dan gezegd dat we dat niet doen? <gacht> Waarom schrijf ik dan de schuld in mijn schoenen? Omdat gij de rechtstreeks overste zijt van de keizer... en hem zo onder druk kunt gezet hebben dat hij niet anders kon... dan doen wat gij hebt opgezet. Het is belachelijk, Gefantaseer van dolgedraaide politiemannekers die absoluut willen scoren. Ja, vinden vogels scoren willen we hier toch allemaal, hè? Alleen menen sommigen dat ze daarbij over lijken mogen lopen. Letteren Nu is het genoeg geweest, hè? Akkoord. Tijd voor de waarheid. Ik wil zeggen dat ik het zat ben, in. Je behandeld te worden als een eerste klas crimineel. Ik heb nog dan indruk vinden, vogel, dat je niet te klagen hebt over de manier waarop de commissaris je behandelt. Ah ja? Ja? Is dat zo, ja? Dan zal ik u meteen een andere indruk geven, zie. Van iemand die niet langer wil meespelen in deze boodschap. Boel... Ja, hier, hier. hier. hier, hier. tegen. Hand tegen. Hij tegen. Hey, ontsnap. tegen. Ontsnapt hoe? Kan dat nu? Een fractie van een seconde, meneer de procureur. We waren hem aan het ondervragen en ineens sprong hij op, kieperde mijn bureau om en voor we het goed en wel besefte was hij de straat Je hebt toch onmiddellijk alarm geslagen? Tuurlijk, alle patrouilles zijn verwittigd en op alle uitvalswegen wordt er gecontroleerd. Vind kan geen kant uit. En uh, Van Impe? Ja, die zit al terug in de Daimiro. Oh, verdomme, verdomme. Ik mag er niet aan denken dat we hem kwijt zijn. Het hele land lacht ons uit. Ja, daar is weinig kans voor. Ver hij niet. Ja, dat zeiden ze in de tijd van die Dutrouw ook. Dat zat hij een paar uur later al niet. En wij hebben hier geen boswachters. we op de hoogte? Ja, hij spreekt vanzelf. Verdomme, verdomme. verdomme. Ja? Bruinhoven op lijn 4. Ja. Hallo, ja. Uh, commissaris, ik denk dat ik de Vogel op het zand gezien heb. Jij denkt dat? Ja, dat was voordat hij een alarm binnenkwam. Hè. Ik stond een auto te controleren op de hoek van de Smedestraat. En hij liep in de richting van het centrum. En jij vond dat normaal? Ja, ik stond ik aan de overkant en ik zeg het u nog een keer. Ik ja. ben niet 100% zeker, maar hij leek er toch wel straf op, ze. Oké, okay, oké, okay, bedankt. Ja. Naar het centrum. Tussen de toeristen, hè, dan valt hij niet op. Ik geef door aan alle wagens. Oké. Okay. Commissaris, commissaris, kom ik eens just te binnen. Zeg, is dat waar dat ja, je... Ja, het is waar, ja, ja. Begint jij nu ook niet te zeggen dat zoiets niet kan, hè? Hoe was het bij elke? Niemand te zien. Wat ah, Niet thuis. En niemand van de buren die haar de laatste dagen heeft opgemerkt. Jongens, ook dat nog. Oh, Mag mij los, alstublieft. Mag mij los. Vergeet het. Dat Leef ik geloof, geloof niet, maar Ik kreeg iets over mij verteld heeft. Doe geen domme dingen. ze gaan het ontdekken in ze spullen. Je laat zullen. komen, Elke. Veel te laat. Allemaal. Ja, ik, ik wil niet dood. Ik wil niet dood. Gij, gij, gij hebt niks meer te willen, Elke, manpaai. De meester heeft zijn besluit genomen. De wil van de meester moet worden volbracht. Eerst gij een kogel... En dan ik, een kogel. Nee, nee, nee, nee, doe. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Elke. Jij ah, oh, nee. hebt Phoenix willen verraden, dus jij moet gestraft worden. Dat oh, is niet wat? het is niet waar. Het is niet waar. Is wel waar, jij gestraft en ik, Tom Lievens beloond, beloond met een nieuw leven. Een leven waarin ik oh. eindelijk zal triomferen. Waarin de uitverkorene zijn heerschappij zal kunnen vestigen. Oh. Zo heeft de meester het gezegd, dus zo zal het ook gebeuren. Maar hij liegt, om. Hij mag u wat alles zwijfelen. Uw leven is nu hier. Uw leven en het vijf alsjeblieft komt tot uzelf. Vergeet die Phoenix, vergeet uw meester... Ja, Mijn schip, Cardon, mevrouw Martens. Oh, meneer de schepen. Kan ik uw dochter even spreken? Annelore? Oh, dat zal moeilijk gaan, meneer de schepen. Ik, ja, uh... Ze is nogthans bij u. Zo stond het toch op haar antwoordapparaat. Ja, ja, natuurlijk, maar. Uh, uh, ze is naar de kliniek. Ze zijn haar komen halen met een ambulance. Oh, toch niks erg? Oh, nee, nee, nee, nee, gelukkig niet. Ze moet gaan bevallen, ziet u? De weeën zijn begonnen. En omdat ik zelf niet kan rijden, maar ik rij haar achterna met een taxi. Stop, dan ga ik u zeker niet langer ophouden. Oh, kan ik de boodschap misschien doorgeven? Nee, nee, nee, nee, nee. laat maar. Uh, of dan. wou u met haar man spreken? Nee, nee, nee. Commissaris van In. Ja, ik heb die zelf al proberen te bereiken, maar uh, ik krijg hem niet aan de lijn. Ja. heeft het vreselijk druk naar het schijnt. Ze zijn de moordenaar van Sint-Jacobs op het spoor. En daarom... Ja, ja, ja, weet ik... ja, ja dat weet ik... Uh... Bekommerd u zich maar in de eerste plaats om uw dochter, mevrouw Martens. Hm? Het beste gewenst en ik neem later wel weer contact. Goeiedag. Uh, dag, meneer de schepen. Ik, uh, voor ons... Hm? Heeft ingelicht? Ach, dat zo iemand juist nu moet bellen. Oh, God, die taxi. Ja. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dank je wel. Ja, en? Niks natuurlijk, hè. Vindevogel Vogel is clever genoeg om nu alle plaatsen te vermijden waar hij mogelijk kan opvallen. ja, als we hem niet terugvinden, dan hangt er ons wat boven het hoofd, Gino. Ja, goed weten. Hoe wil je zeggen, commissaris? Ja, dat we mogen gaan uitkijken naar een andere job, Karine. Enfin, ik toch zeker. Staat Les toevallig niet te koop? Oh, ja. oh, lach er nog maar een beetje bah, mee. Ah, ja. Zij, maar, waar zijt jij feitelijk bezig? Ah, ook iets heel boeiends, eerst, De dossiers van Van Impen aan te oornemen. Zien of daar geen hints in staan over Vindevogel Vogel en Koop. Commissaris, bericht van de meldkamer. Vindevogel is gesignaleerd op de Spaanse Loscai. De Spaanse Loscai. Ja, kom aan, Guido, daar naartoe. Agent, commissaris, heb je hem gezien? Ja, voor het hospitaal van de zwarte nonnen daar. Ah, ja. We kwamen uit de kipstraat. En ja, ja. hier is bruggetje overgelopen. Toos gistlof in. Ik kan er niet uit weg. Mijn collega is hem gevolgd en aan de andere kant hebben asbeslag en uit de staat afgezet. Oké, okay, oké, okay. die uh, zijn gewapend. Dat weet ik niet. Uh, geen risico's nemen, Guido. Nee. Kom, we gaan hem achterna. Ja. Zie jij iets, Pieter? Nee. Dicht tegen de huizen blijven. Ja. Anders. Ik kwam uit die garage daar. Ja. Geef mijn dekking. Piet, Pieter, wat ga je doen? Nu? Geef me een dekking, zeg. Toch... Zalvo in de lucht. We weten nu waar hij zit. Ik pak hem daar. Ja. Handen omhoog, vind de vogel. Ja, ja. Pieter. Pieter. Pieter, is alles in orde? Ja, ja. Pieter. Heb je. Oh, godverdomme. Hé, dat kan ik toch niet geweest zijn, hè? Natuurlijk niet. Hij heeft zichzelf een kogel door het hoofd geschoten. De tschu, de tschu. Proficiat van in. Dank u wel, meneer de procureur. Ja, het is een cliché zo groot als een huis, maar toch. eindgoed, goed, al goed. Nu Venex geliquideerd is, zal de zaak vlug opgelost zijn. Ik hoop het met u. VRT-televisie, meneer Beekman, mogen we u een paar vragen stellen? Zeker, zeker, ik kom zo. Ik zie u straks nog uh, van hen. Jawel, ja. jawel, tot straks. Uh, Dat kom Guido, we zijn weg. Ja. we hebben geen tijd voor interviews. Wij moeten werken. zeg, jij klonk daar juist zo weinig overtuigd. Zo van, ik hoop het met u. Precies of je hebt nog twijfels over Vinde Vogel en Felix. Ja, Vinde Vogel heeft nooit toegegeven dat hij het is, hè, Guido? Ja, maar hij heeft ons de kans niet gegeven daarop door te vragen, hè? Enfin, we zien wel. Uh -huh. Terug naar de Houdenstraat? Nee, eerst even schoonmama bellen. Oh, zo zou je toch verwittigen. Als ik zelf bel, dan verdien ik goede punten. En die kan ik wel gebruiken bij haar. <laughs> Goh, pak dan toch op, mens. Centrale voorwagen A37, kom in. A37, centrale voor wagen A37, kom in. A37, A37 luistert. Ja, Karin. Is commissaris Van In bij u? Jawel, maar die hangt aan de gsm. Ja, straks nog eens proberen. En? Waarover gaat het? Karin, ik geef hem je door, hè. Karin voor jou, commissaris. Met uh, Van In, uh, vertel het eens. De key zoekt u. Ja, dat is niks nieuws. Wat moet hij nu weer hebben? Hij heeft een telefoontje gekregen van Elke naar vader en hij is ongerust. Want Elke is al een week lang niet naar huis geweest en ze heeft ook niet gebeld of niet. Ja, ja waar zit die nu weer? Was dat een vraag aan mij, commissaris? Nee, uh, zeg de kee dat dit prioriteit krijgt. Over en out. Guido, huh? Elke zit bij André Krewits. Hoe kom je daar niet bij, Pieter? Geloof me nu maar. Kom, starten. En volg als er naartoe. Het is zover, Elke Mampai. Nee, nee, nee, niet doen, Tom. Niet doen, in Gods naam. In Satans naam. De, de echte meester van de schepping. Mijn dood, dat helpt niemand. De dood is een begin. Geen einde, Elke. Het begin van een leven dat de kracht van de eeuwige vuurdrager in zich draagt. Oh. Wacht, wacht, er is iemand. Ja. niemand houdt mij tegen. Niemand zal mij beletten de wil van de meester uit te voeren. Ja maar, ja, maar misschien is het de meester zelf wel. Hoort hij wel binnen? In zijn eigen huis. Ja. Daar heeft hij mama. mij toch niet voor nodig. Ja, maar. Ja, maar. Nee. Dus spaar mij zomaar alsjeblieft. alsjeblieft. Mama, mama. Nee, en laat ik deze nee, wereld Die nee, nee. ah. de, het licht van Azeiland kent. Die de meester door metalenheid belind is. En de, de hoeder van de waarheid met min of dik behandeld. Ja, kom maar, kom maar, het is Pieter. Nee, het is voorbij, het is allemaal voorbij. Oh, oh, oh. Pieter, op tijd, hij wou mij doodschieten. Ja, is het is allemaal voorbij. Heb jij vee niks? Hé, vindevogel? Vindevogel, nee, het is Cardon, ik weet het zeker. Cardon? Hij heeft het gezegd, voor hij mij bij Tom achterliet. Nou, waar is jij naartoe? Naar het ziekenhuis. Hij weet het van Anonore. Wat? Ja, als ze gaat bevallen, hij heeft, hij heeft met haar moeder gebeld en nu zijn haar kinderen om wraak te nemen. Peter, Hanneloren is in gevaar. Hanneloren en, en de baby. Oh, oh, oh, maar er komt er nog een. Oh, oh, oh. Zal ik een dokter oh, halen? Oh, nee, Oeh, oeh, oeh, oeh, nee, nee. Dat komt er straks in. Oeh, over een halfurken hebben ze gezegd. Oh. Kan ik dan niks doen aan de loren? Oeh, oh, nee. Maar ik zit hier maar, hè. En... Ja, ga nog eens bellen. Probeer of je Peter kunt bereiken. Op het bureau oh. kunnen ze me daar straks al niet helpen. Oh. En zijn GSM hè, staat de helft van de tijd niet. Oh, op. maar ja, maar dat doet hij wel meer om niet gestoord te worden bij de delicate opdracht. Maar, maar misschien lukt het nu wel, alleen toe. Ah, ja, alleen vooruit. Oh. Moet ik niks oh. meebrengen? Van het cafetaria? Maar nee, maag. Ik heb alles. Het is goed. Ik zal niet te lang weg blijven. Oké. Oh, oh, excuseer, meneer. Uh, waar kan ik je telefoneren? Hunter, achter Toekstje. Oh, dankjewel, meneer. Dankjewel. Mama! Huh? Pieter, eindelijk! Ja, waar is ze? Vlug. Van Loren in haar kamer natuurlijk. Ja, nummer. Nummer van de kamer. 848. Guido, bruinogen, ja. meekomen. De anderen zetten al uitgangen af. Er mag niemand het ziekenhuis nog uit. Maar, nee. wa wat gebeurt er? Straks, mama, straks. Jij blijft hier ook beneden. Oh. Karim, zorg jij van... eens voor haar. Kom, jongs. Oh. oh, oh, oh. Houd elke beweging in deze gang goed in het oog. Uh -huh. Ik ga nu eerst naar hanne Begrepen? Oké. Okay. Kom in orde, commissaris. hanne Hallo, schatje. Alles goed? Je <middels> kijkt zo. Is er iets? Ja, kindje. Waarom, waarom zegt je niks? Omdat ik het haar verboden heb van in. Cardon. Handen omhoog. En langzaam omdraaien. Ja, als ik u was, zou ik dat pistool maar laten zakken. Beneden krioelt het al van de flikker en het speciaal interventieteam is verwittigd. Je maakt geen enkele kans. Gij nog minder. En daar is het mij om te doen, commissaris. Janneke, lieve keer ik... Blijf staan van... Maar je ziet toch wat er gebeurt. Laat me een dokter roepen. Je mag de receptie bellen. Zeg hen dat ze een half uur tijd krijgen om deze vleugel van het ziekenhuis te ontruimen. Als er zich dan nog iemand in dit deel van het gebouw bevindt, schiet ik je vrouw dood. Is dat begrepen? Een half uur, ja. Vanaf nu, ja. En? Ze zullen doen wat gevraagd. En ze willen ook weten wat uw eisen zijn. Eisen? Wat zou ik eisen? Eisen? Geld, een helikopter, gratie. Het enige wat ik verlang, is wraak. Omdat wij uw plannen gedwarsboomd hebben. Het was me bijna gelukt, weet je, bijna volledig gelukt. Ik had ze allemaal in mijn macht. Koen, Goedele, Tom. Ze aten uit mijn hand en deden wat ik van hen verlangde. Ja, zelfs hun ouders vermoorden, zoals bij Tom, om u het geld te kunnen doorspelen. Ze wilden allemaal een nieuw leven beginnen, in een betere wereld. Ik maakte hen wijs dat die bestond, en zij waren zo stom... ...om mij te geloven. Uh, sommigen heb je wel moeten helpen, hè? Wie, wie heb ik moeten helpen? Eva Lalo bijvoorbeeld. Ik heb haar niet vermoord. Uh. Ik heb het gif aan Tom bezorgd. tetramethylpyrosulfaat, Om het op een natuurlijke dood te doen lijken. En toen was het de beurt aan Koen? Hij wist te veel. En die jongen kon niet meer zwijgen. Tom heeft toen de klus geklaard. Naast Sint-Jacobs kon ik hem eender wat vragen. Uh, die aanslag op mij was ook hij. Ja, ja, die aanslag... En niet bewegen van in. En well. hey, goed die is door het raam gesprongen. Omdat gehaar, zoals aan de anderen, voortdurend drugschap. Ja, veel, en voor niks. Ik putte gewoon uit de voorraden die door de keizer en zijn mannen in beslag waren genomen. Mijn vriend Vindevogel had makkelijk toegang tot de plaatsen waar het spul bewaard werd. En het was een klein kunstje om de cocaïne te vervangen door suiker en de ecstasy door neptabletten. Aha. Blijf staan van in. Ja, en waar past van Impe in het prentje? De scheiklijster. Die heeft al lang zijn poten verbrand aan prostitutie en fraude. Eigenlijk had hij er niet veel mee te maken. Hij wist niet eens dat ik Fenix was. Maar hij kwam mij goed van pas bij het witwassen van het geld dat ik verdiende. Ja, maar toen hij Tom kon overtuigen om uw naam in verband met Fenix te noemen, toen... Toen kreeg hij schrik en is hij gevlucht. Hij wist dat hij van dan af niets meer kon doen. Hij zat er middenin. Onvoorstelbaar... Maar waarom? Dat weet gedoe. Ah, macht en rijkdom van in. Macht en rijkdom. Daar heb jij geen gedacht van. Mensen naar mijn hand kunnen zetten en hen alles laten doen wat en hoe ik het wilde. Maar jij, jij hebt mij het belangrijkste afgepakt wat ik had. Mijn zoon. Mijn eigen vlees en bloed. En ik wil dat jij nu hetzelfde voelt van in. Hetzelfde. Blijf staan. Anneke, zij staan van in. Rijt! Red, Rijt ah! oh, oh, oh, oh. Dank u. Dank u. Heder. Dank u. Dat was op, neemertje. Dat was op, neemertje. Ik zei... Ja, hij is dood. Ik kon hem niet missen. Het is niks, schat. Het is niks. Het is voorbij. Het is voorbij, schat. Het is voorbij. Het is voorbij. La vecchia chiesa, sarà simonesti, os ja, uh, mooie ja, kinderen ook, he, Gido. hè Guido. Ja, ja, ja. Hoewel, zou u toch zeggen? Ja, ja, met zo'n vader. <laughs> dat is al een heel oud, hè he, Bruno. Een ja, beetje ja. chatte oh, voilà. ja, geef. Kom maar, Karin. Na nou wat we in het ziekenhuis hebben meegemaakt, kan dat alleen maar meevallen, hè? Absoluut, schat. Allee, hoopig, hè? Ja. Hey, we zijn door het oog van de naald gekropen. Ja, ja, ja. ja, ik zeg het nog. Had Cardon doorgehad dat ik met dat telefoontje Guido en bruinogen. Mm -hmm. uh, heb gebriefd, in plaats van met receptie te bellen, dan uh, hadden we hier niet meer gestaan. Ah staan moet ook, ja Pieter. Zitten, drinken en zwijgen over Venus. Dat gaan we doen. Ja. Ik tracteer uh, met Perier zeker. Nee. <laughs> met plezier, Pieter. Ah, met plezier. Ah, ja, dat is goedkoop. En, en, en met een M Duvel ah, op Amelore, Sarah. En Simon, ja. ja. ja. ja ik en ik dan? De, de, de, de. Maar op uw hoek natuurlijk, papa. <laughs> papa Pieter. Pip'etje, Pieter. <laughs>